Ja, dank u vriendelijk. Ik zou ook graag willen reageren op deze motie en, en dan in het bijzonder ook concluderen dat dat wat in de motie staat. Het noodzakelijk is dat de AOW uitkering gekoppeld blijft aan het minimumloon. Zoals de heer Herpsten dat dan meldde, dat is ook zo. Het is nog steeds gekoppeld aan het minimumloon. Het minimumloon is verhoogd van 1701 naar 1725 en de AOW naar 1750 met een ondersteuning van 26,38 euro. Dit is verhoogd en die koppeling is nog steeds aanwezig, die al sinds 1974, meen ik, ingesteld is. Maar het zit ook wat anders. De AOW is een omslagregeling, ook door de heer Suroff uit mijn hoofd ingesteld. De omslagregeling betekent en impliceert dat er een fonds is, de AOW, waaruit betaald wordt. Gaan wij die betaling verhogen, dan betekent dat ook dat we daarmee de leeftijd verhogen. De leeftijd van de uitkering, die nu is gesteld op 67%. Gaan we dat echt aanzienlijk verhogen, wat nu al gaat kosten bij deze voorstelling op 3 miljard. Kom, kom je neer op denk ik op 71 of 72 jaar. En ik denk, achter de collega's, dat je dat niet kan aandoen. Want als de jongeren en de mensen die er nu tegen die grens aanzitten, of bijna tegenaan zitten, te horen krijgen dat ze in plaats van zes maanden toch nog even een jaren zes maanden moeten wachten. Dat is uiterst pijnlijk. Die omzagregeling voor, voor de AOW en voor de uitkering in deze is natuurlijk essentieel. En die moeten wij naar mijn gevoel ook koesteren. En net zoals de heer Herms al zegt, wij hebben ook die aanvulling vanuit de pensioenfondsen. En ook dat is denk ik het geheel waar we het over moeten hebben. En in KASU, we hebben we het over inkomenspolitiek. We hebben het nu over onze politieke partijen die in Den Haag zitten. En wanneer we het daar niet helemaal mee eens zijn... Dan is dat denk ik de route die we moeten bewandelen. En ook wat hierin staat bij het verzoek, het college. We moeten het college niks verzoeken. We moeten zelf die pen nemen en die telefoon. En we moeten zelf bellen naar ons raadslid of ons kamerlid. Ons of onze minister. En daar het initiatief ontplooien wat we hier kennelijk willen. Wat ik niet wil hoor, maar u misschien wel. En dat kan dan ook, maar we moeten niet denk ik, verlangen naar gratis bier en zeker niet het college het bier laten halen. Dank u voorzitter. Dank u wel. Um, de heer Elgebari. Ja, voorzitter, uh, omwille van de tijd om uit, om uit de techniek discussie te komen. Uh, ik ondersteun uh, het betoog wat de heer bouwer Wilson heeft uh, gesproken. Ik heb geen zin om die discussie te herhalen. Uh, maar wat me wel opvalt, uh, en dat wil ik hebben aangetekend in het regeringsbeleid... is dat er sowieso, als we het ook over intergenerationele. Uh, relaties hebben dat, dat dit kabinet nogal vergeet, dat uh, juist degenen die te weinig geld hebben of het niet, niet breed hebben, dat die nogal eens worden overgeslagen. En hiervoor wil ik ook aanhalen de motie die bijvoorbeeld in de Tweede Kamer is gegaan rondom de studiefinanciering en dat gelijkstellen aan de compensatie daarvan gelijkstellen aan de basisbeurs. Wat natuurlijk wel pijnlijk is ook voor de studerende generatie uh, die op dat moment dus ook uh, eigenlijk uh, ja, toch minder wordt gecompenseerd en met uh, hun uh, welnemen uh, tegen hun zin in een leenstelsel door hun neus hebben Gedrukt gekregen, waar ik onder andere er ook eentje zelf van ben. Dat gezegd hebbende, denk ik dat het heel erg goed is, en dat is het tegen de heer Drommel ook gericht, dat wij wel als er dit soort signalen spelen, ook als jou als lokale overheid afgeven. We hebben het net gedaan bij de MRA, en ik denk dat op dit vlak wij ook als gemeente, en zeker ook omwille wat de heer Bluis net zei, ook een taak hebben, zeker als een sterk vergrijzende gemeente, wat het is, een dubbel vergrijzende gemeente zelfs, dat wij ook die taak hebben om aan onze landelijke overheid. ...en aan onze collega gemeentes in Nederland... ...aan te geven dat dit niet de goede weg is... ...en dit niet een goed, goede manier is van handelen... ...zoals nu het kabinet voornemens is. Dus ja, het is landelijk beleid... ...en ja, wij hebben als gemeente ook een taak... ...om af en toe een signaal te functioneren naar onze landelijke overheden... ...en ook als gemeenteraadbreed... Uh, ...want dat is het signaal wat we afgeven... ...hopelijk, uh, dat, we dit, dat we dit niet willen... ...en dat we een andere manier... Uh, ...graag uh, van onze regering op dit moment willen zien. Dus dat wil ik hebben gezegd. Dank u wel. Dank u wel. Dan zie ik een hand van de heer Deen. Ja, dank u, dank u wel voorzitter. Ja, ik, ik wil toch even reageren. Het zou namelijk voor echt voor heel veel mensen een drama zijn als deze koppeling zou verdwijnen. En ik heb dan ook echt met verbazing naar het betoog van de heer Hermster geluisterd. Want dit is namelijk hetzelfde D66. Uh, kijk, ik werd er echt droevig van. Deze D66 die geeft 400 miljard uit aan immigratie. 60 miljard aan klimaat. 90 miljard aan coronasteun. En die hebben geen 2,4 miljard over voor een AOW-koppeling. En dat leidt daarnaast ook nog eens, voorzitter, tot een niet uit te leggen situatie... dat straks een statushouder van 66 jaar een hogere uitkering heeft dan iemand met AOW. Dat is waar D66 voor pleit. De PVV ziet dat anders. Dank u wel. Ja. Ja, kijk, dit is nou typisch PVV-geluid. Daar wordt deze D66 nou echt heel erg misselijk van. Uh, want het is niet waar wat de heer Deen zegt. Want als de heer Deen gewoon de 7b-cijfers erbij haalt, dan kan hij zien dat de staatshouder in de bijstand zit en nooit meer kan verdienen dan iemand die in de AOW zit. En dat zijn gewoon brongegevens en dit kunt hij gewoon nazoeken. Dus het is gewoon feitelijk onzin wat de heer Deen nu verkondigt. Maar is de heer Deen nog wel vaker heeft hij daar een handje van om allerlei zaken te verdraaien. Dat is mijn mening, voorzitter. Dat vind ik ook. En als je dat nu weer gaat... Uh, hè, maar dat, dat gaat er dus dan los van. De heer Deen roept en dan krijgt hij een antwoord. U om, om het bij de zaak te houden en niet op deze manier persoonlijk te maken. Nou, ik heb het, ik heb het u aangegeven dat ik vind dat de PVV hierna zit. En dat is een feitenrelaas. En ik heb ook een feitenrelaas gegeven. Feitelijk, doen we en dat maar. Dat is denk ik helder, toch, de heer uh, voorzitter. En dan hebt... ga ik nog wel gesprek met u aan, hoor. Geen probleem. Verbind daar een aantal andere kwalificaties aan waarvan ik zeg, doe dat liever niet. De heer uh, Metters. Maar doet hij dat dan ook voorzitter gewoon bij de heer Deen of niet? Als de heer Deen dat doet, dan doe ik dat ook. Ja. Hartstikke goed. Dan, dan, vraag ik, dan vraag ik me af of hij hem dan nu ook aanspreekt op zijn gedrag. Nou, ik, ik zie er op dit moment nog geen aanleiding toe. Voorzitter, uh, u gaat bij. het woord, dacht ik. Nou, ik staf het woord aan de heer Metters. Dank u wel, voorzitter. Het CDA die, uh, steunt deze motie wel. Uh, en waarom steunt het CDA? En dat is bij u ook bekend. Uh, dat die deelneemt aan, de, uh, aan deze regering. Om, en dat hebben we al gedaan overigens hoor. Dus uh, daar zijn we wel uh, dan consequent in. Om aan te geven dat de regering op dit gebied niet goed handelt. En daar uh, als lokale uh, uh, groep CDA's maken wij dat bekend in Den Haag en vanavond ook via deze motie. Waarom? Als uh, in dit uh, regeringsbeleid, dat nieuwe regeerakkoord, gezegd wordt dat, de, uh, uh, dat men niet uh, die koppeling in stand wil houden, dat is dan een keuze, en dan aankomt zetten met het verhaal dat er een oudere korting komt in het regeerakkoord, dan is men de weg kwijt in Den Haag. Want het betekent namelijk dat die oudere korting voor die minima met een laag AOW-tje... Uh, of met een AOW-tje en zo'n zonder pensioen... dat die je dus niet trekken. En dat ziet het CDA om zich heen hier in Zandvoort gebeuren. En ik ben een Zandvoortse politicus... en ik kom voor de Zandvoortse mensen in dit geval... Op, omdat ik van mening ben... dat uh, ze naar andere wegen moeten kijken... om uh, te compenseren wat ze nu willen uh, laten verdwijnen. En het argument wat daarbij gebruikt wordt... is volstrekt onjuist. Ik wil niet meedoen aan de discussie... Over uh, uh, uh, ja, wat de, de statushouders betreft, want die ligt dan heel gevoelig. Maar ik zal u uh, toch uh, aangeven dat ik van uh, een uh, minister uh, een bevestiging heb gekregen van hetgeen net gezegd werd door de we heer Deen. Ik zal u dat ook uh, uh, laten weten, meneer Hermsen. Het CDA is lokaal van mening dat het nodig is om het signaal af te geven aan Den Haag, om op een andere manier te gaan compenseren dan nu voorgesteld wordt via die oude korting. En daar gaat dit signaal over. Ik kan er nog veel over zeggen en uh, een heleboel bijhalen... maar ik zie om me heen het nodige gebeuren in Zandvoort. En uh, dit kan wat mij betreft dus geen steun krijgen van ons... en dat maken wij in Den Haag ook bekend. Dank u wel. Ik zie een interruptie van de heer Drommel. Dank u, voorzitter. Het, ja, ik moet me toch van het hart... ik ben het natuurlijk best wel eens met de zorgen die de indieners hebben... En ik, ik kom ook helemaal tegemoet aan de zorg. Want kijk nogmaals naar de conclusie. Er staat de AOW-uitkering gekoppeld blijft aan het minimumloon. Dat is ook zo. Het is gekoppeld aan het minimumloon. Ik gaf net al de cijfers door. Het is zelfs meer dan het minimumloon. En wanneer we dus in de toekomst al dan die wissel blijven trekken tot het gekoppeld blijft worden. Dan kom ik toch terug op de heer Koolmeester van de vorige uh, regering, Rutte 3. D66... die komt met een heel nieuw systeem... waardoor ook vastgesteld moet worden... dat je dan de AOW-leeftijd gaat verhogen. Ik denk dat je daarbij een omslagregeling... meneer Mettes... ook op tafel moet leggen dan. Niet alleen cherrypicking... niet alleen de krent uit de pap halen... maar ook die dingen benoemen... die we niet willen. Wij hebben een pensioenregeling in Europa... die is uniek... en die is prachtig. Bestaat inmiddels, inmiddels al 60 jaar... En op dit systeem moeten we trots zijn en daar niet zonder meer naar sleutelen door te zeggen, het moet omhoog. Zo simpel is het niet. We kunnen dat wel zeggen dat we dat willen, maar dat is echt voor de bühne en er komt niet met de realiteit overeen. Ik, ik begrijp voorzitter, het is te lange interruptie, ik stop. Ik, Dank u. ik ga omwille van de tijd, want ik zie nog een paar handjes, ik zie de heer Hendricks, die heeft... Nog geen termijn gehad namens de Raad. Dus die wil ik in ieder geval het woord geven. En ik zie vervolgens ook nog interrupties van de heren Deen en El-Gabali. Ik loop daar straks nog even langs of dat nog noodzakelijk is, want ik wil waar wel richting een, een afronding van dit debat. De heer Hendricks. Ja, dank u voorzitter. Um, tijdens mijn studie liep ik uh, stage bij de gemeenteraad in Amsterdam. En dat is inmiddels een paar jaar geleden hoor. Maar ik weet nog precies. Um, wat het eerste, uh, ...de eerste raadsvergadering die ik daar meemaakte, waar die over ging. Dat was namelijk een motie, ook een motie uh, vreemd... ...waarin, ik weet niet meer welke partij van mij, de SP, ik mag het niet uit voor het verhaal... ...die uh, diende een motie in over het nederzettingenbeleid van de Israëlische regering... ...en hoe dat de Palestijnse bevolking onderdrukte. Dat was heel, en, en de motie was dan dat de gemeenteraad van Amsterdam bij afstand van Nam... ...en er, uh, Israël opriep om daarmee te stoppen... Een hele discussie. En uiteindelijk heeft inderdaad ook de gemeenteraad van Amsterdam de Israëlische regering opgeroepen om te stoppen met het nederzettingenbeleid. Ik heb niet de indruk dat het heel veel uh, heeft veranderd in, voor de situatie van de Palestijnen. Maar het heeft de gemeenteraad van Amsterdam toch uh, ja, twee uurtjes bezig gehouden. En het heeft gezorgd dat iedereen uh, landelijke stokpaardjes uh, kon bereiden. Voorzitter, mede door dit soort dingen. En dat is vaker, uh, heb ik daar vaker gezien. Uh, alle uitspraken over landelijke politiek of Europese politiek. Over wereldvrede misschien zelfs. ...maar mede daardoor verraden de gemeenteraad van Amsterdam elke week ongeveer drie dagen. Voorzitter, ik heb van die stage een hoop dingen geleerd. Uh, maar vooral dat ik uh, me voor heb genomen om het, als ik ergens politiek actief ben... ...te willen houden bij de zaken waar, dat, waar die bestuurslaag over gaat. En dat wil ik ook graag hier doen. Voorzitter, de AOW is een landelijke regeling. Dit is een onderwerp uit een landelijke uh, coalitieakkoord... ...waar we allemaal, denk ik, wat van vinden... Uh, ik ben het niet met de heer Herms eens die inhoudelijk die AOW uh, ontkoppeling, uh, tijdelijke ontkoppeling uh, verdedigt. Ik vind dat dat fatsoenlijk zou zijn om die koppeling ook voor incidentele uh, verhogingen van het minimumloon in stand uh, te houden. Ik heb dan ook op een partij gestemd uh, die die koppeling in stand wilde houden. Uh, helaas is dat schijnbaar niet uh, gelukt. Maar voorzitter, daar wou ik het ook bij laten. Ik heb gestemd op Tweede Kamerleden en namens mij besturen die uh, het land... En voorzitter, ik zal binnen mijn partij altijd uitspreken wat ik van landelijke onderwerpen vind. Daarom ben ik lid van een politieke partij. Maar hier in de gemeenteraad van Zandvoort uh, hou ik me graag bij woningbouw, parkeerplaatsen, lokale belastingen. En al die onderwerpen waar wij als gemeente over gaan. En waar we direct invloed op kunnen uitoefenen. En ik zal daarom ook tegen deze motie stemmen. Dank, Dank wel. u wel. Ik zie nog twee handjes omhoog. Van de heer Deen en van de heer Elgebari. Ik zou u willen vragen... om. ...echt kort en bondig als u nog echt iets nieuws... ...in de discussie in te brengen heeft dat te doen. En dan wil ik het woord geven aan mevrouw Koper. Dat is allerlaatste. De heer Deen. Ja, dank u wel, uh, voorzitter. Ja, ik, ik, ik uh, zat te twijfelen of ik nog even in zou gaan... ...op de woorden van de, van de heer Hermsen... Die, ...die mij natuurlijk voor de zoveelste keer... ...leugens in de mond legt... ...en me beticht van valse feiten... Uh, en dan wederom op de man speelt... en dan ook nog van u verwacht als voorzitter dat u mij aanspreekt... terwijl ik alleen maar inhoudelijk iets, iets aangeef. Dus dat, dat is uh, eigenlijk een hele goede, goed verloop van deze discussie. En daarnaast uh, vind ik het toch ook wel prettig dat uh, de heer Metters, uh, ja, het is zoals het is, mij toch steunde in de feiten die ik benoemde. En daar wil ik het bij laten, want... Het is goed zo. De heer Elgebali. Ja, voorzitter, nog een korte reactie op zowel de heer Dommel als de heer Hendricks. Omdat de punten in elkaar liggen en om midden van de tijd. Uh, als je kijkt naar uh, waar, waarom we dit wel als gemeenteraad zouden moeten doen. Is één, omdat het geen nederzettingenbeleid van Israël is. Maar armoedebeleid in Zandvoort. Waar het direct gevolg op heeft. En daarmee wil ik hebben gezegd dat, dat uw verhaal mooi is. Prachtig verhaal, u vertelt het goed. Alleen het gaat wel degelijk in dit geval over Zandvoortse ouderen. En dat is van belang in dit verhaal. Uh, en als antwoord op de heer Drommel, en dan rond ik hem meteen helemaal af. Uh, weet waar het mij om gaat? Het gaat mij erom dat die AOW gerechtigde, die meneer of mevrouw met die AOW, ook echt nog steeds de koopkracht behoudt. Want we zien aan alle kanten dat juist de inflatie er op dit moment voor zorgt dat al die mensen heel moeilijk met het geld wat ze op dit moment hebben al rond kunnen komen en als we deze koppeling loslaten wordt het alleen nog maar moeilijker en moeilijker en dan komen wij hier in Zandvoort echt mee in de knel te zetten met onze dubbele vergrijzing en daar gaat het om. Het gaat hier echt om Zandvoortsbeleid, we kunnen het landelijk maken, we kunnen het technisch maken, maar het gaat per definitie en ultimo over de Zandvoortse ouderen die we hiervoor moeten beschermen en daarvoor onze politieke macht en kracht moeten inzetten. Goed. Ik zie nog één handje van de heer Hendricks. Misschien kunt u in drie woorden uw punt maken en dan ga ik naar mevrouw Koper. Ik Voorzitter, dat ik het in drie woorden samen moet moet ik wat langer nadenken dan dat ik nu heb. Dus dat uh, helaas uh, niet in drie woorden, wel zo kort mogelijk. Um, want ik snap wat de heer Algebali zegt. Het gaat hier over Zandvoortse ouderen. Maar als wij vinden dat Zandvoortse ouderen tekort komen, moeten wij daarvoor uh, Zandvoortse regelingen opstellen. Dan moeten wij de discussie gaan voeren over de, het uitbreiden van bijzondere bijstand. Of de discussie die we net hebben gehad over het bescheiden van energiearmoede. Dan moeten we die discussie voeren over waar wij als Zandvoort invloed op hebben. En voorzitter, elk punt zo'n beetje van het landelijke regeerakkoord raakt ook 17.000 Zandvoorters. Ik kan nog een aantal voorbeelden noemen. De, de Rijksoverheid gaat bezuinigen op het gemeentefonds. Een miljard euro. Dat gaan wij als Zandvoort voelen in onze begroting. Dat gaan Zandvoortse inwoners dus voelen. Daar heb ik ook moeite mee. Ga ik binnen mijn partijlijn ook zeker uitdragen. Er wordt gekort op, het, op de jeugdzorg. Dat gaan Zandvoortse jongeren ook uh, merken. Ook uh, uh, landelijk beleid waar Zandvoort is wat gaan merken. Maar voorzitter, als we van alle punten van het regeerakkoord moeten gaan zeggen wat de gemeenteraad van Zandvoort daarvan vindt, dan hebben we nog wel een motie op 30 nodig. En dat gaat ons heel veel tijd kosten. En dat uh, signaal wil ik afgeven. Uh, misschien met een wat vergetrokken vergelijking, maar het, het is wel degelijk een vergelijkbaar uh, onderwerp, voorzitter. Goed. Mevrouw? Ja, ik, ik zie nu weer extra handjes ik zou echt, ik ga nu naar mevrouw Koper om tot een afronding van deze discussie te komen mevrouw Koper ja voorzitter, ik constateer dat het in ieder geval het, het, het onze gemoederen allemaal uh, bezighoudt en er is dus wel een gemeenschappelijke deler, die zorgen hebben we volgens mij allemaal, die, zorg, die zorgen over de koopkracht van ouderen, alleen de vraag is, wat doen we eraan en in, in, in die zin uh, ...ben ik blij met de woorden van, uh, van, van het college. Die, uh, die begrip heeft uh, uh, de wethouder tot begrip voor de motie. Um, ik snap ook dat als we kijken naar een lange termijn discussie... ...dat je daar anders in kunt zitten qua systematiek. Maar waar het ons als indieners principieel nu om gaat... ...is de gekozen systematiek voor de komende vier jaar... ...om die koppeling op te schorten. En met een inflatie van 2,7 uh, uh, uh, en pensioen al jaren niet geïndexeerd... En dan, zoals de, de, het CDA ook net uh, aangaf, en dan ook de maatregel die daar tegenover gesteld wordt. Dat is een, een maatregel die voor de laagste inkomens echt niet van toepassing is. En dan komen we op de verbinding met gemeentepolitiek. Uh, ik begrijp uh, meneer Hendricks uh, uh, uh, uh, met, met het voorbeeld wat hij aanhaalt, maar dit raakt ook direct... Onze ouderen in Zandvoort en dit raad ook straks direct de, de, de uitgaven van de gemeente. Want we, zullen weer de, we hebben weer een nieuw doelgroep waarvoor we met elkaar een potje moeten vinden. Nou, ik zal de discussie niet, niet overdoen. Ik heb respect voor de, voor de, voor de argumenten van degenen die het niet eens zijn met de motie. Want ik hoor daaronder toch de zorg die we met elkaar uitdragen. En ik stel voor dat we hem in stemming brengen. Dat lijkt me voldoende. Dat gaan we ook doen. Dus... De rivier uh, draait aan de knoppen. Ja, daar ga ik natuurlijk niet over. Voorzitter, excuus. Nee, dat zeg ik. We gaan tot stemming over voor deze motie. En de gevier draait aan de knoppen. De motie is aangenomen met elf stemmen voor en zes stemmen tegen. Iemand nog behoefte aan een stemverklaring? Dat is niet het geval. Dan komen wij bij de laatste afrondende schermotselingen van deze vergadering. Dat betreft het punt de ingekomen post. Iemand daar nog een punt mee of kan daarmee de heer Hendricks? Ja, voorzitter, uh, dank u wel. Uh, mijn vraag gaat over... Um, even kijken hoor, ik ben even aan het zoeken welk nummer het is. Uh, 2021 en dan is het nummer 132, de ingekomen brief uh, van de heer Zuredonk over de prinsesweg Zandvoort. Um, de voorgestelde wijze van afdoening is uh, aannemen voor kennisgeving. Um, ik, dat is wat zwak, vind ik, gezien de inhoud van deze brief. Het is echt, er worden wel, wel wat vragen gesteld en ook wel kritiek gaat op het college en ik, het lijkt mij netjes als daarop gereageerd wordt. Dus uh, mijn voorstel en uh, mede namens de heer Wauwberg uh, Rilsson van de oudere partij... Uh, ...zou zijn om die wijze van afdoening te wijzigen in uh, het college... ...verzoeken de brief af te doen en de raad daarover te informeren. Nou, dat lijkt me een goed voorstel, dan uh, dat nemen wij over. Dan kunnen we, kunnen we daarmee de ingekomen post zodanig vast hebben gesteld... Dan het verslag van de vorige raadsvergadering. Daar is op verzoek van de heer Hermsen nog in het concept uh, de nodige textuele aanvulling geweest. Uh, verder hebben wij geen aanvullingen gehad. Um, ik ga ervan uit dat u daar met dank aan de notulist mee in kunt stemmen. Dan is het thans 00.20 uur. En wens ik u in ieder geval voor wat er van rest een goede nacht. Um, en ik zie u volgende week alweer, want dan is het alweer commissieweek. Met dank. Fijne avond. Tot ziens. Fijne avond. Dit was een raadsvergadering op ZFM Zandvoort. Techniek was in de handen van Isabel Geuronson. En ik wil u ook een fijne avond wensen namens ZFM Zandvoort. Of eigenlijk een fijne ochtend. En tot een volgende uitzending. Achterin. Ramen op muziek op tien, dit is een perfect begin Ongeveer zondag. Niet te ver van de strandend, maar ook niet te dichtbij. Geniet Morgen weer zo'n dag, want dit soort dagen gaan altijd zo snel voorbij. Maar deze. What could be a rung-out? Sorry.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 Killing me just with the love You've got the time, my baby That's it ends, my blood rushing through me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 Somewhere so Ik ben vandaag met mijn goede benen wet gestapt. Ik heb een hoop te doen en shit niet opgeknapt. Maar vandaag is precies niet de tijd. I'm